Maandag 2 oktober en dit is de Battenvieren-podcast. We zijn vanavond bij café Wildschut voor, het, uh, voor de lancering van het conceptplan van uh, VVD Amsterdam. En ik zit hier met Wim van den Berg en Laurent Staasje. Ik introduceer jullie uh, jezelf eens. Ja, uh, nee, ik ben natuurlijk hè, de, de vaste presentator natuurlijk ook van de, van de Battenfieren podcast. En uh, nee, ik heb dus net, uh, ik ben, ook omdat ik ook heel lid ben, gelijk even gekeken naar wat er allemaal in stond. En het uh, uh, ja, lijkt me ook heel erg leuk om daar met jou klauwend ook, uh, ook over, te, over te spreken. Ja, uh, dank je Ja, het lijkt me ook leuk. Uh, voor de, de Battervieren die mij niet kennen, ik kom wel eens op uh, de borrels. Uh, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd, met name in uh, decentraal beleid, dus gemeentebeleid. Mm -hmm. Uh, en ik heb ook met uh, veel plezier uh, eigenlijk vandaag gekeken naar wat uh, de VVD Amsterdam als uh, uh, programma neer heeft gezet. Ik ben zelf ook uh, actief VVD'er. Uh -huh. uh, en ik uh, kijk er nu al naar uit om de komende tijd met dit programma aan, uh, aan de slag te gaan. Dat, uh, dus dan, dat, dat is denk ik ook wel ontzettend ook leuk, ook, we hebben in ieder geval ook verschillende perspectieven ook aan tafel. Dus, dus dan kunnen we ook uit verschillende perspectieven ook natuurlijk ook het verkiezingsprogramma ook gelijk ook doornemen. Precies, precies. Dat, uh, ja. uh, en wat was in ieder geval je eerste indruk, Lauret? Uh, nou? je, was, was je positief? Of, of lag je wel ja. nou van, nou, uh, ik vind het toch wat links of ik vind het wat rechts? Of ik vind het, uh... Nee, ik ben, uh, ik ben heel uh, positief. Uh, dat, heeft een, uh, dat moet even uitgelegd worden. De, de VVD Amsterdam staat uh, bekend. Als een VVD die iets progressiever is dan, dan andere lokale VVD-afdelingen. Ja. Dat is ook belangrijk, omdat Amsterdam is ook een stad is die iets progressiever is dan veel andere gemeenten in Nederland. Waar de VVD heel erg op heeft ingezet en waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat ze aan de ene kant de bekende VVD-thema's als veiligheid behouden hebben, maar dat ze het ook hebben aangedurfd om een meer progressief geluid, met name op duurzaamheid en mobiliteit, naar voren mm -hmm. te schaffen. Uh, wat, een, uh, ja, ...wat ook moed uh, voor nodig is. En ik ben blij dat ze het ook echt gedaan hebben. Ja, want, want dat viel mij inderdaad ook gelijk ook, uh, gelijk ook, inderdaad ook in het, in het VVD-programma op... ...dat inderdaad vooral ook de duurzaamheidsparagraaf... Dat die, ...waar je die eigenlijk landelijk... Uh, ja, hè, ...waar in ieder geval... ...voor veel mensen, in ieder geval zeker ook aan de linkerkant van het spectrum... ...ook wel tekort schoot... ...dat die nu in ieder geval ook, sterk ook is gegroeid hier inderdaad ook uh, in Amsterdam. Ja. Ik ben daar erg blij mee. Dat uh, heeft een simpele reden. Um, vroeger werd altijd gezegd: uh, immigratievraagstukken, dat is iets waar rechts zich mee bezighoudt. Duurzaamheid, dat is echt iets waar links zich mee bezighoudt. Dat uh, is, naar mijn mening, altijd een van de grootste uh, fouten geweest. die zowel links als rechts hebben gemaakt. Links zijn al, echt, al sinds de opkomst van Fortuyn heel erg nou ja, onderuit gegaan ja. hè, met de drie, uh, met die drie I's: de integratie, uh, immigratie en de islam. De fout die uh, rechts zou kunnen maken, is als zij nu te makkelijk zouden denken over duurzaamheidsmilieu en omgevingsvraagstukken. Mm -hmm. Waarom? Simpele reden, uh, Amsterdam kent gewoon te veel fijnstof. Ik woon in de buurt van de Overtoon, er zijn metingen gedaan. Uh, wanneer je elke dag over de Overtoon fietst, wat ik doe, mm -hmm. dan zou je leven gewoon met zes jaar minder uh, verkort worden. worden. Mm -hmm. Kan je zeggen, dat is allemaal onzin, dat is bedacht yeah. door, links, eh, door de linkse kliek. Nou, ik zelf geloof wel in wetenschap op dat punt. Ja, okay. En ik ben inderdaad ook degene die elke dag langs de overtoom fietst. Ja, en zes jaar van je leven minder, ja, dat is toch fors. Uh, en ik vind het ook goed dat ook een partij als de VVD dan zegt van, kan dat niet uh, op een gezondere manier. Uh, ja, je, je hoeft de wetenschap er niet op na te vragen dat die fijnstof er is. Want als je na een dag uh, rondjes lopen en fietsen in de stad, als je dan een... ...even een, uh, met een doekje over je gezicht gaat... ...dan zie je wat voor gorigheid er vanaf komt hoor. Ja, dat is gewoon een feit. Dat uh, klopt, dat uh, denk ik ook. En ik ben ook bang dat die gorigheid die in de lucht zit... Uh, ...dat ook in je longen komt... ...dat uh, zal, als het een zeer beperkte dosis is... ...zal dat niet veel uitmaken. Maar ik denk dat op een mensenleven gezien... Uh, ...ja, dat wel effect kan hebben. En natuurlijk, daar ben ik het wel mee eens... ...natuurlijk hoort dat bij het in de stad leven... Hè? Als je gezonde lucht wil hebben, ga lekker naar buiten. Ga lekker naar Gelderland toe, uh, fietsen die ga, ga in de tram. wonen, Daar heb je echt... Uh, maar uh, een uh, stad als Amsterdam, hè? dat is een van de uh, kernpunten nu ook van dit uh, VVD-programma, is we willen een schone stad hebben. We willen niet maar... een stad hebben die vervuild is, die smerig is, uh, waar mensen oh. gewoon door uh, te fietsen al een paar jaar van hun leven kwijtraken. Nou, dat is een heel, vind ik, mooi uh, insteek. En ik ben ook blij dat hij is opgepakt uh, door de VVD. Ondanks dat ze misschien kunnen zeggen van ja, dat is misschien te links, maar dat de VVD gewoon zegt nee. Uh, wij, wij willen dit. We willen hier ook echt voor gaan. Er dus zijn er mooi. ook heel veel punten waarin je wel vraagtekens kan stellen van uh, gaat dat niet. Um, gaan ze daar niet te veel in mee naar uh, het links? Dus, nou, en ook in het, in, in het verlengde... ...in het verlengde inderdaad... ...van, uh, van inderdaad ook het meegaan in, in links... ...en dat viel mij heel erg ook op... ...en ik weet niet hoe jij er ook over denkt Lawrence, ...is dat mm -hmm. je ziet inderdaad wel dat er met links mee wordt gegaan... ...duurzaamheid... ...en wat je, wat, je, je, wat je namelijk eerder ook stelde... ...was namelijk dat... Uh, ...dat links dus heel erg van een duurzaamheid... ...en rechts het is altijd... Uh, ...een immigratie heeft altijd als, als stuk gezien... ...dan heb ik net even het hele document heb ik, heb ik doorgenomen... ...nou zie ik in het hele document... Uh, niet eigenlijk de stellingnamen van Erik van den Burg... daar heb ik namelijk even ook naar gezocht... Ah. staan over dat er meer vluchtelingen in Amsterdam moeten komen. Kijk, ik ben het daar persoonlijk niet mee eens... En ik ben ook blij ook dat het uit het uh, programma ook, uh, ook is gehaald... of in ieder geval dat het er niet in staat. Maar het is wel raar dat als je op de ene kant... als je zegt van nou, we zijn een progressieve partij... Uh, dat je dan ook niet die stap dan ook weer neemt, zeg maar. Denk je dat dat, je dat, dat, dat ook is ook om dan toch... De, de kiezers ook bij FVD weg te snoepen? Of hoe, hoe kijk je daar zelf tegen? Ik uh, zelf was uh, positief verrast toen uh, Erik van den Burg zijn nogal omstreden uitspraken deed over we de kunnen meer vluchtelingen naar Amsterdam toe. Mm -hmm. Dan wil ik even uitleggen waarom ik daar positief over verrast was. Veel mensen dachten dat hij zei, moet er moeten meer vluchtelingen naar Nederland toe komen. Hè? Terwijl de VVD landelijk heeft juist gezegd, nee, we willen een realistisch buitenlandbeleid. We willen een realistisch vluchten opvangen, we willen ze opvangen in de regio. Wat Erik van den Burg zei, is iets wat naar mijn mening veel belangrijker is. Namelijk, het is gek dat de grootste gemeente van Nederland... Mm -hmm. uh, ...eigenlijk nauwelijks vluchtelingen opneemt. Terwijl, we hebben het allemaal gezien... ...kleine gemeentes uh, gigantisch belast werden... ...doordat mm -hmm. er grote asielzoekerscentra geplaatst werden. Ja, ja. Dus in zoverre ben ik het 100% eens met Erik van den Burg... ...dat hij zei, er kunnen hier wel meer vluchtelingen. De kritiek die hij toen kreeg... ...en dat is denk ik ook de reden waarom dat nu niet opgenomen is in het programma... Ja. ...hoewel ik dat zelf nog na zou moeten lezen... Uh, ...is dat de vluchtelingencrisis zoals die een paar jaar geleden was... ...hij is nu een stuk minder geworden. Dus om nu nog te zeggen, hardop, want nou, er kunnen nog wel meer vluchtelingen hierheen... ...dat is een beetje mosterd uh, naar de maaltijd. Uh, ...en dat zal waarschijnlijk ook geen verkiezingsstandpunt uh, meer hoeven zijn... Nee, maar je ziet ook wel weer dat... Uh, en ik denk, ik denk dat dat, dat ook wel ook is, is wat, wat ik in ieder geval, wat ik persoonlijk jammer vind aan het programma. Ik vind bijvoorbeeld ook een heleboel dingen erin staan die bijvoorbeeld goed zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld meer ook bescherming voor de Joodse gemeenschap. Dat vind ik echt een uh, compliment ook naar de VVD. Dat die dat, dat die dat er ook bijvoorbeeld ook in zitten. Maar wat ik, wat ik wel merk ook heel erg in, de, uh, in, het, in het hele programma. Ook als je het als, als stuk als geheel ook kijkt. Is dat... Uh, dat er heel erg ook wordt gekeken van, nou, goh, wie zijn nu de grootste, hè, wie was in ieder geval landelijk ook de grootste partij GroenLinks, hoe zijn je dat onder andere geworden door duurzaamheid? Kortom, wat we gaan doen, we gaan de boel standpunten ook weer van GroenLinks deels ook kopiëren en ook, hè, dat ook een beetje ook op ons eigen manier ook aankleden, om in ieder geval ook proberen die kiezers over te halen. Vind je, vind je dan dat dat dan een positieve ontwikkeling is of zeg je dan ook meer van, nou, goh, de VVD is veel meer zijn eigen geluid moeten ontwikkelen? Nou, de, de suggestie dat de VVD... Uh, ...standpunten kopieert van GroenLinks. Met name GroenLinks Amsterdam. Ja, de handreiking doet. ik het zo zeggen, in die zin. Dat is de dat analyse die uh, het parool vandaag ook maakte. Ja. Die had een first glance in uh, het verkiezingsprogramma. En die, die suggereerde inderdaad toen... ...misschien dat de VVD uh, een handreiking doet... ...naar mogelijke coalitiepartners. Ja, ja. Eerlijk gezegd begrijp ik dat inderdaad. Want we zitten inderdaad... ...in de gemeente Amsterdam en de partijen waar de VVD uh, mee moet samenwerken... ...dat zijn de SP, is de GroenLinks en is uh, D60, wat gewoon echt linkse partijen zijn. Ja. Dus als de VVD uh, verantwoordelijkheid wil nemen, en dat ja. wil de VVD over het algemeen... Ja. ...dan kunnen ze zich niet op voorhand al buitenspel zetten met te rechtsradicale standpunten. Betekent dat dat het VVD, het liberale geluid, uh, daardoor uh, eigenlijk weggemoffeld wordt? Nee, absoluut niet. Ik denk dat de VVD juist uh, hun belangrijkste punten goed tevoren hebben geschoven. Uh, maar ook wel een realistische manier om zijn gegaan met punten waarvan zij weten dat die voor bepaalde coalitiegenoten uh, van belang kunnen zijn. Uh, wat betreft, uh, wat betreft uh, hun belangrijkste punten vooraan zetten. zoals uh, zou je kunnen denken aan een kleinere, kleinere overheid, kleinere gemeenten, Daar valt nog wel een en ander op aan te merken. Wim uh, en ik zijn, uh, zijn heel goed gaan kijken naar uh, ook wat het vorige programma was, 14-18. Hmm. Ja. We zijn dat uh, net goed gaan vergelijken met wat we hier zien. En um, la, laten we daar nog, nog eens even doorheen gaan. Nou, ik ik zie ja. bij het hoofdstuk Financiën en Bestuur ja, dat, staan dat, een aantal eigenaardige dat, dingen. Ja, want wat, wat ons namelijk opviel was namelijk gelijk ook het volgende en dat is namelijk het waarderen van de vastgoedportefeuille. Dus in het programma van 2014 wordt gesproken over een boekwaarde van 1 miljard euro. Mm -hmm. uh, dat staat helemaal achter, dat ook helemaal in het programma van 2014 helemaal ook achteraan. En terwijl in het programma van, 2000, uh, van 2000, 2018 yeah. in één keer daar een marktwaarde ook aan wordt toegediend van 2 miljard euro. Nou, is op het moment dat je het boekhoud technisch bekijkt. Is dat een stijging van, van een miljard euro? Is 100%. Wat ik best wel veel vind in een jaar. Ook omdat de VVD ook heeft gezegd: van, nou, de vastgoedportefeuille moet naar beneden. En ik denk, kijk, met dat punt ben ik het met de VVD. Dat de vastgoedportefeuille naar beneden moet, en dat het kleiner moet zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar wat mij heel erg opviel, was dat de boekwaarde in het, ja. in het concept... en ik hoop dus ook nog dat er ook amendementen ook over worden ingediend... dat er in één keer een stijging is uh, van in ieder marktwaarde... Dus dat is anders natuurlijk ook dan een boekwaarde. Maar de stijging van 100% ja. viel, mij wel, viel mij wel op dat dat in ieder geval, dat heeft de gemeente Amsterdam eigenlijk ook voor door wat voor vastgoed te bezitten. Ja, dit zijn, uh, goed dat je dit punt benoemt. Dit is een van, naar mijn mening een van de interessantste uh, punten die we nu in de Amsterdamse politiek hebben. Hmm. Een van de dingen die je eigenlijk subtiel benoemt, is dat in 2014 zaten we in een van de ergste crisissen die we ooit gekend hebben. Het is een ideaal moment om toen vastgoed te kopen als particulier. Waarom? Je kon voor een appel onder ei kon je in plekken als Bos-en-Lommer pandjes kopen. Een uh, 40 vierkante meter woning werd daar als starterswoning aangeboden voor anderhalf ton. Nou, nu in 2017, uh, bijna 2018, uh, zitten we weer in hoogconjunctuur. Uh, vanwege de lage rente is het zo dat vastgoed onbetaalbaar geworden is in Amsterdam. Datzelfde pandje dat je een paar jaar geleden nog kon krijgen voor anderhalf ton. Uh, nou, je hoeft, kan de fundel op naslaan. Uh, ...dat gaat nu tussen de 3 en de 4 ton weg. Nou ja, of het, ik ben zelf geen accountant... dus het is precies verschil tussen marktwaarde en boekwaarde. Ja. Dat begrijp ik niet helemaal. Wat ik wel begrijp is dat als een pandje van 1,5 ton... ...een paar jaar geleden nu 3 ton waard is... ...dat we inderdaad sprake hebben van een stijging van 100%... ...in de marktwaarde uh, in ieder geval. Dat uh, is niet alleen leuk voor de particulieren die toen gekocht hebben... ...dat is ook leuk voor de grootste... ...vastgoedbezitter van Amsterdam... ...wat inderdaad... ...de gemeente Amsterdam is... Ja, ja, maar... ...die zullen ook gezien hebben dat veel van hun... ...vastgoed in waarde verdubbeld is. Nou, wat is er nog meer gebeurd? Uh, en nu ga ik een... Uh, ...heel klein stukje college geven. Ja. We hadden eerst uh, zogenaamde... ...deelgemeentes. Die zijn vier jaar geleden omgevormd... ...naar bestuurcommissies. Ja. Ja. Dat werkte niet. Uh, dat heeft heel erg veel redenen... Uh, ...maar... Um, het komt er eigenlijk kort op neer dat een bestuurscommissie te weinig bevoegdheden had om echt als een democratisch orgaan te kunnen functioneren. Nou, wat is besloten? De deelgemeentes gaan er nu ook uit. En al die diensten die samenvielen onder de deelgemeentes zijn nu samengegaan met de centrale stad. Het gevolg daarvan is dat de gemeente Amsterdam een heleboel onbenut vastgoed heeft. Omdat, ja, als je niet meer uh, 7 A15 Verschillende stadzeelpanden nodig hebt, bij wijze van spreken, ja, dan heb je, ja, dan heb je gewoon heel veel uh, heb je vastgoed over. Nou, wat moet daarmee gebeuren? Dat is een van de grote vraagstukken binnen Amsterdam. Uh, er is een partij, ik zal de naam niet noemen, maar laten we maar de Partij van de Arbeid noemen, die zegt: uh, maatschappelijk vastgoed moet ingebruikt worden voor maatschappelijk doeleinden. We kunnen het aan moskeeën geven, ja. we kunnen het aan uh, moslimvrouwen geven zoals in Amsterdam-Noord ja. is gebeurd. En je hebt de VVD uh, en die zegt uh, wij willen komen collegeperiode voor minimaal 250 miljoen aangemeten vastgoed verkopen. Waarbij de opbrengst gebruikt wordt om de gemeentelijke schuld te verlagen. Nou ja, uh, liberaler dan dat kan bijna niet. Er hangt wel een probleem aan wat, wat benoemd moet worden en dat heeft te maken met um, limiet aan schuld. Met inderdaad met de limiet aan schuld, wat ons opviel namelijk, ook als je het vergelijkt met het programma van 2014, is dat er staat gewoon letterlijk in het programma, dat is een van de, een van de, laatste, een van de laatste zinnen in het programma van um, 2014. En dat viel ons hmm. ook als, als grootste... Um, uh, ook grootste... grootste uh, ja, grootste ook op. Er staat letterlijk in... Uh, de aflossing van de schuld met tenminste een, een half miljard. Nou, nou, is dat niet bereikt? Want ik heb even gekeken namelijk naar de... Maar dat is nog uh, een absoluut getal. Ja, dat, dat is een, een, een, ab een absoluut getal. Bam. Uh, nou, dat is, dat is niet bereikt. Nee, en dan kan ik me ook wel voorstellen, uh, Laurent, dat ik kan jou daar niet, uh, niet zo op aanspreken van... Nou, uh, jij hebt het in de soep laten lopen, et cetera, et cetera, et cetera. <laughs> uh, dus, dus dan ga ik je ook niet ook op, op, op aanvallen. Dat is, dat is veel te flauw namelijk. Maar wat mij wel opvalt, en dat is even de verandering in taal, is dat als ik dat nu lees ja. zie ik uh, hier de VVD vindt dit, of, of, dit gaat over de schulden nog uh, de VVD vindt dit een grote last voor de huidige toekomstige Am Amsterdammers en is van mening dat de schuld binnen de door de VNG geadviseerde norm van 130% van het begrotingstotaal moet blijven ja. en het is een hele andere taal uh, en ook omdat het namelijk over een procentueel getal gaat. En ook over de begroting. Ja. Uh, dan, de hal, dan het half miljard. En uh, mij valt op, in ieder geval dat, dat ook aan de verandering van taal. Dat er, dat er worden geen... Uh, en dat is ook eigenlijk ook met de duizend euro. Is dat er wordt er nu, uh, waar eerst hele duidelijke en kant en klare beloftes ook worden gedaan. zie ik nu, ook in de verandering van taal, dat er nu procentuele be beloftes ook worden gedaan. Hoe, hoe kijk je daar zelf ook tegen? Ja, dat is, uh, dat is interessant. Uh, dit, is een, uh, dit is namelijk een behoorlijk, technocratisch, uh, uh, dit is een behoorlijk technocratisch vraagstuk. En ik ben het ermee eens dat uh, voor, voor, de, uh, voor, voor de Amsterdammer, ja. die zal niet weten wat de VNG uh, um, voorstelt, die zal waarschijnlijk ook niet eens weten, want dat weten maar echt heel erg weinig mensen, hoe groot precies het, de begroting van de stad Amsterdam is. Hmm. Die is behoorlijk groot. Dat gaat, om, gaat echt om vele miljarden uh, euro's. Ja. Uh, uit mijn hoofd, zelfs ik weet het niet eens, uh, gaat het inderdaad zo rond de 4,5 uh, miljard. Ja. Uh, de VNG heeft toen gezegd, uh, bij meerdere gemeentes van voorop, mm -hmm. zorg ervoor dat het inderdaad niet dat het meer dan die 130 procent is. Voor de gemeente Amsterdam is dat nog extra belangrijk, omdat de provincie ja. heeft de gemeente al een keer gewaarschuwd... Hè, ...de gemeente Amsterdam ja. gewaarschuwd van, zorg ervoor dat de financiën op orde komen. Want als jullie boven die norm komen, kunnen we gaan ingrijpen. Sterker nog, dus Amsterdam het, dreigt volgens mij een artikel 12 gemeente te worden. Juist. Dus dat je onder de kern van het Rijk staat. Exact, dus exact. Het is, is, de, is door, de, door de provincie, is inderdaad gedreigd met de artikel 12-procedure. Hoe serieus dat het, genomen, uh, genomen moest worden toen de tijd... Uh, Verschillende meningen over, ja. maar het is was een serieuze suggestie. Dit is een discussie, natuurlijk, die niet uh, bij de gemiddelde Amsterdammer thuis aan de keukentafel gevoerd wordt, nee, nee, nee, nee. maar die voor de VVD wel belangrijk is. En in zoverre ben ik ook blij dat de VVD nu inderdaad afgestapt is van een half miljard voor miljard, maar gewoon nu zegt: van jongens, kost wat het kost uh, beneden die 130% uh, norm uh, te blijven. Maar dan heeft uh, die 130% norm voor, voor een invloed wanneer die erachter komt dat je, dat je vastgoed uh, in een en een stuk nou, meer waard wordt. Nou ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want als je dat vastgoed nu voor de hoofdprijs kan verkopen, en dat is de VVD. VVD, nou, dan kunnen we goed wat geld uh, daarmee verdienen. Ja, dan is dat is uh, ja, wel de maar dat van dat we dat wil VVD, maar als al GroenLinks-praktijk uh, uh, de hoogte gaat vieren, dan gaat dat natuurlijk niet gebeuren. So Nieuw, de Batta vieren huiskamer -ervaring. De Battenvieren komen graag bij u op bezoek. Laat opname van de actualiteiten of boekbespreking bij u thuis plaatsvinden. Uw huiskamer wordt een filosofensalon en u neemt deel aan de voor- en nabespreking. Dit is een exclusieve kans om een opname van Dichtbij mee te maken. We gebruiken uw woonkamer als studio en u krijgt een unieke kijk achter de schermen. U neemt ook deel aan de voorbespreking en de nabespreking van de opname. Matthijs van Nieuwkerk zegt 1 miljoen huiskamers binnen te komen. Maar in tegenstelling tot van Nieuwkerk komen de Battenvieren echt in de huiskamers. Het gaat uiteindelijk 50 euro en nog veel meer kosten. Maar de eerste 20 weken kost het slechts 20 euro. En die 20 euro die gebruiken we dan om nieuwe apparatuur te kopen... of om op andere manieren de podcast verder te professionaliseren. Het is dus ook nog allemaal voor een goed doel. Neem contact met ons op via Facebook... Of via onze website battevierdepodcast.nl. Tot ziens in uw woonkamer. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Donderdag 12 oktober is er een Battevierenborrel in Utrecht bij Café Broers. Een speciale editie omdat we dan één jaar bestaan. Zondag 15 oktober gaan we een dagje uit in VOC-stijl in Horen. We gaan de replica van de halve maan bezoeken, het west Museum en daarna gaan we lekker eten en drinken. Donderdag 26 oktober is er weer een borrel in Amsterdam bij de Bekeerde Zuster. We hopen u op onze events te mogen begroeten. Alle details zijn te zien op onze Facebookpagina, bij evenementen en anders via onze website www.battenvierenpodcast.nl Tot ziens! Nieuw! Doneren aan de Podcast. Hoezo?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 Ja, dat is het mooie van de mensen die de VVD heeft. Dat zijn over het algemeen door de wol geverfde uh, politici. Uh, natuurlijk uh, gaat uh, links uh, Amsterdam hier weer tegen. Het heeft één simpele reden, de lage rente. Uh, Linkse mensen zeggen, als het de rente laag staat, moet je niet gaan aflossen, dan moet je gaan bijlenen. Dat is ook een van de stellingnames geweest van de Partij van de Arbeid de afgelopen vier jaar. Ja. Die zeggen, ga juist nu bijlenen om te investeren. Ja. Nou goed, uh, gelukkig hebben we daar inderdaad de VVD nog voor. Ja. Uh, die iets meer verstand heeft van hoe financiën ja, werken. Ja, ja. En waarschijnlijk kunnen zeggen van nee, uh, juist als de rente laag staat en de vastgoedprijzen hoog liggen. Kunnen we winst maken door te verkopen en daarmee de, staatsschuld, of daarmee de schulden gaan aflossen. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik vind dat, dat... dat het gaat lukken, dat ze er echt vanaf gaan komen. Ja. Nou ja, want dat is ook nog wel belangrijk als we kijken naar, eventjes uh, bladeren. Uh, naar het hoofdstukje duurzaam. Ah. En dan kijken we achterin. En dan zien we dik gebouwen waar de gemeente eigenaar van is, of waar de gemeente gevestigd is, moeten in 2025 energie neutraal zijn. Dan mogen ze wel heel vlug heel veel gaan verkopen. Want anders, zijn, uh, anders wordt die overheid er niet heel veel kleiner op. En dan ben je er alleen maar. Uh, want ook dat kost gewoon. Kost kijk, het energie. Uh, ook, nee, kijk, dit kost namelijk ook wel weer gewoon ook geld. En voordat je het weet, uh, vergroot je daar dus ook, ook weer mee het, uh, uh, het begrotingsvertaal. Hoe, hoe groot achten we de kans dat, dat binnen aanzienbare tijd de VVD echt voor elkaar gaat krijgen dat er zoveel. Uh, bezit juist uh, juist, juist ook, ook om ook om gewoon die schulden ook gewoon laag te krijgen want waar ik heel ja. erg bang voor ben is dat we gewoon gaan zien dat uh, dat we dit soort investeringen inderdaad gaan gaan doen dat je dus uh, dat je ook ziet ook dat doordat we die investeringen gaan doen uh, dat dat ook dat heeft ook even tijd nodig om dat ook allemaal te implementeren nou ja voordat je het weet zit je misschien ook wel weer ...aan de volgende crisis, waardoor in ieder geval ook weer de investering uh, wel weer hard nodig is... ...maar dat dus de huizenprijzen of uh, de, de vastgoedprijzen weer dalen... ...dat je dus weliswaar wel al je investeringen hebt gedaan... ...dat heel ontzettend veel geld ook heeft gekost... ...maar dat je dus ook niet ook op het toppunt van de markt ook hebt verkocht. Een van de grote voordelen is, uh, van, uh, het gaat nu om 2025... ...van de gebouwen die dan, nu, dan nog in bezit zijn. Ik ja. weet niet concreet welke gebouwen ze precies willen verkopen of ze ze bezit willen houden... Ik neem aan dat 2025 een uh, realistisch uh, streefjaar is. Het ja. grote voordeel van het energie neutraal, uh, het, het, het gebouwen omvormen naar een energie-neutrale omgeving, is dat het natuurlijk ook geld oplevert, omdat je gewoon minder energie kwijt bent. Wat we heel erg in Amsterdam merken, is dat eigenlijk alle gebouwen, en niet eens door de, de linkse clubjes of door de gemeente of whatever, maar ook gewoon de Deloitte's van deze wereld, uh, die gebouwen neerzetten, het allemaal energie. Neutraal doen. Waarom? Pas bij de tijd, maar het levert natuurlijk ook wat op in de portemonnee. De uh, stookkosten gaan naar beneden. Energie zal met de jaren heen, dat kan ik je wel uh, voorspellen, er niet goedkoper op gaan worden, uh, maar waarschijnlijk eerder uh, duurder op gaan worden. Um, ik heb niet het vermoeden dat dit, uh, dit streven. Uh, de gemeente heeft hier een voortrekkersrol in, nou, daar ben ik het mee eens. Ik denk niet dat uh, de schuld van Amsterdam hierdoor uh, zal gaan stijgen. Ja. Of de schuld erdoor gaat dalen, ja. dat weet ik niet. Ja. Maar ik denk niet dat dit het bedrag is waar uh, de Amsterdammers bank voor zouden moeten zijn. Oké... Okay. Uh... Ja, voor de, voor de, voor de rest, uh, ik denk dat we, dat we in ieder geval ook wel vrijwel ook, ook op het een, in ieder geval van, uh, ja, van het gesprek verder ook gekomen, gekomen zijn. Nou, ik, denk dat we, ik denk dat we even ook kritisch ook in ook naar het programma in ieder geval ook hebben kunnen, kunnen kijken op deze manier. Ik denk ook dat, de, dat we in ieder geval ook de belangrijkste punten, namelijk ook uh, de schuldenlast, et cetera, dat we hier ook verder ook hebben, hebben uit, nou, uitgelicht. Nou ja, er zijn nog wel een aantal dingen die, die, die wel genoemd mogen worden, dat behandelen we nu. We nu redelijk, redelijk droog, ja. cijfermatige dingen, maar er zijn maar inderdaad, wel... Ja, kijk, inderdaad, we hebben nog, inderdaad, we hebben nog inderdaad, dingen zoals erfpacht inderdaad. Daar kunnen we ook nog een hele discussie uh, ja. over, over voeren. Maar dat, dat moeten we... Ik, ik, weet je, dat is ook wel een, een onderwerp wat misschien ook wel uh, ge, een zou goede ik een, aparte... een Echt een aparte podcast Juist, inderdaad ik wel, we, ja. wel weer voor, voor maken. Ook, uh, kijk, er zijn ook wel weer... In, uh, ja, de hele. Uh, uh, de hele. Ja. Je had er nog één ding? Ja, ik had nog wel een, een paar dingen misschien nog We hebben op zich we de... nog wel de, de tijd. Ja. Um, en het gaat meer over de algemene. Algemene taal. Uh, en wat meer over dingen als onderwijs en cultuur. Ah. Uh, waar ik wel wat vragen. Ja. Uh, uh, en kritiek bij heb. Kijk, als we kijken naar het voorwoord. Dat uh, Wim noemde, dat uh, al eerder toen we het voorbespraak, bij regel, regel 42. VVD'ers staan positief in het leven. Ze zien uitdagingen, vooral als kansen om aan te pakken, om met oplossingen te komen. Dat, ja, het, is valt op, dat valt op, ongelofelijke managerstaal. Ja, dus inderdaad, dus van, je, je kijk, uh, ik hoorde net in ieder geval, uh, uh, ook de speech ook net van, de, van de burger, en die benadrukte ook van, goh, ook voor de, voor de groep ook net, ook tijdens de, tijdens de livestream ook, van nou, we moeten een, ook niet ook, we moeten een heel realistisch beeld ook van de stad op neerzetten. Ah, daar, ben ik het, daar ben ik het mee eens, maar en dat valt me dan ook wel weer tegen, ook van de managementtaal, op zich. Dat je... Uh, dat is geen politieke taal. Dat dat, dat het dus, dus, het heel erg, het wordt in die zin ook gedepolitiseerd. En je ziet dus ook dat het, uh, doordat het dus ook zo gedepolitiseerd ook wordt, dat je inderdaad dus ook krijgt, van nou, je mag niet meer de dingen die slecht gaan benoemen. Nee, je moet het hebben over kansen. Je mag niet pessimistisch. zijn. staat er letterlijk in. neem hier een voorbeeld. Toeristen, Airbnb-verhuurders, mensen die in Amsterdam willen wonen en werken... ...zijn al een onderdeel van de dynamiek van Amsterdam. Zij brengen wel uitdagingen mee die vragen om daadkrachtig beleid om er goed mee om te gaan. Ik bedoel, toeristen, Airbnb-verhuurders en mensen die willen wonen en werken in de stad, dat zijn ongeveer... Ja, dat wordt de, dat wordt, de belangrijkste ja, zaken en grootste problemen, noem het dan ook. Ja, zo. dat dat ook uitdaging. En, en, een leuke avontuur. Uh, kijk, dat gebeurt dan wel. Kijk, die taal wordt dan wel, wel ook later ook in het document ook wel afgezwakt. Maar dan denk ik wel van ja, weet je, waarom kan dat ook niet direct. Waarom moet dat eigenlijk via een omweg en niet direct benoemd worden? Nou, dat vind ik, dat vind ik leuk dat je het zegt. Want juist uh, de zin die je net uh, aanhaalde in 42, dat is voor mij een van de redenen waarom ik. Uh, wat ik mooi vind aan de VVD, dit is echt het VVD-taalgebruik bij uitstek. In het landelijk, uh, uh, landelijk programma-boek uh, um, was volgens mij een, uit mijn hoofd de eerste zin. Was, uh, wij doen het voor VVD'ers die optimistisch in het leven staan en alles uit het leven willen halen wat kan. Mm -hmm. En men zegt wel eens, hè, Mark Rutte die is niet heel erg ideologisch bezig. Wat mm. is zijn visie? Hij houdt niet van visie, had hij in de School gezegd. ...is hij HR-schoonlezing gezegd. Nou, als je wil weten wat eigenlijk de visie is van de VVD en voor wie ze het doen... ...dan kom je juist bij zo'n zin uit als die op nummer 42 staat. Namelijk, VVD'ers zijn positief in hun leven... ...en zij zien uitdagingen voor als kans om aan te pakken... ...om met oplossing te komen. Zijn dat jeukwoorden? Ja. Maar het zijn wel jeukwoorden die ik al herken als inderdaad van... ...ja, maar zo moet het ook echt het gaat uiteindelijk ook om uh, juist niet, uh, hè, niet in problemen te denken, maar in oplossingen te denken. Niet alleen maar hè, het cynisme dat tegenwoordig heel erg overheerst. Zeker ook in Amsterdam. Uh, dat mensen alleen maar lopen te mekkeren over het is te druk. Um, uh, het, uh, het GVB, de Noord-Zuidlijn is één grote ramp. Het GVB is afschuwelijk. Ja, maar zij over dingen dat gebeurt sowieso al, uh, altijd al. Dat maar, maar is, maar is, dat het, ook, maar is nieuw? het ook niet gewoon? Maar van onze politici ja. kunnen we juist verwachten dat ze niet meegaan in dat negatieve gemakker. Dat ze niet kijken naar, oh god, wat gaat er allemaal fout? Maar dat ze juist zoeken van, joh, waar liggen de kansen voor ons als stad, juist om ons goed neer te zetten? En natuurlijk ben ik het mee eens. Uh, moet je niet wegkijken van problemen? Het eufemistisch benaderen van een probleem of het bagitaliseren ervan. Dat is wat mij betreft een doodzonde voor elke politicus. Ja. Maar het betekent ook niet dat je... Hè, je moet ook eerlijk zijn naar de kiezer. Niet ja. alles uh, wat er gebeurt gaat fout. Als 99% van de tijd de treinen op tijd rijden... Dan kan je er wel een speerpunt van maken dat het die 1% dat het niet gebeurt. Maar weet ja, je, dat mensen ook weten daardig. ook wel... Kijk, ja, kijk, het is, denk, ik denk ook dat we daar ook niet uit kunnen komen laten. Want het is een beetje van, is het glas vol of is het half leeg? Exact. Um, en het glas is, ja. is eerder half vol ja. doordat het half leeg is. Maar, maar ja, kijk, kijk uh, en dat, dat mag natuurlijk ook, hè. Uh, maar, en dat, kijk, mij valt wel inderdaad ook op dat, dat, dat gedurende het hele document, want ik heb er dus helemaal van een aantal procent doorgenomen, maar ik dat, dat wel... Uh, dat ik dat wel lees. En de vraag is, is van, ga je daar ook de gewone man op straat mee uh, bereiken Want uiteindelijk schrijf ik het ook voor die mensen. Want die moeten namelijk ook wel op je gaan stemmen. Dus, dus ik kan me goed voorstellen dat jij in ieder geval zegt, ook vanuit het VVD-perspectief. Van, nou, go, wij kunnen niet zo, uh, zo cynisch ook naar de, naar, de, naar de stad kijken. Maar ik denk dat een heleboel kiezers dat die dat wel doen. Ik, eh, moet je daar dan wel principieel ja, in blijven? Of, of, of, of moet je zeggen: van ach, je moet misschien ook wel die brug ook slaan. En je moet zeggen: van ach, dit spreekt gewoon teasers aan. Dat hebben jullie ook tenslotte gedaan. Zeker als een FVD mee gaat doen. Gaat echt, die gaan echt heel veel binnenharken op, uh, op, op dat cynisme, denk ik. Ja, ik denk dat je dat uh, goed zegt. Uh, ik zou heel erg blij zijn als hè, de gewone Amsterdammer. Of de gewone Nederlander heet die tegenwoordig volgens uh, Boema. Ja, ja, ja. uh, als hij zeg maar, alle verkiezingsprogramma's door zou lezen. Als dat zou gebeuren, dan zou ik dat echt fantastisch vinden. Dat zou echt een gigantische ook een stap voorwaarts zijn voor onze democratie. Ik denk dat uh, de, veel Amsterdammers <coughs> zich meer uh, uh, iets uh, algemener zullen oriënteren. Dan komen we inderdaad meer uit bij het, de ondertoon die erin zit. Hè, het optimisme van de VVD versus het cynisme van het, uh, van het Forum. Wat we nu landelijk zien, is dat het, het cynisme van het Forum goed aanslaat. Zeker bij een jonge doelgroep. Absoluut. Uh, zeker bij, ook bij, bij, een, bij, bij een doelgroep die, die, die meer, in de, uh, meer in het land zit. Dus buiten de grote steden uh, woont. Uh, zij, zij herkennen veel van, uh, nou, uh, toch wel van de, de, de negativiteit die Thierry uh, vaak naar voren schuift. Ja. Ik heb het vermoeden... Maar dat is slechts een vermoeden. Ik heb het vermoeden dat de Amsterdammer over het algemeen wat optimistischer in het leven staat. Uh, en misschien ook een iets grotere afstand voelt met het cynisme dat Thierry aan de toon spreidt. Uh, een van de redenen daarom, uh, wat ik nu veel zie op, op het internet, of via Facebook, ja. is dat er bewust afgezet wordt door uh, mensen van. Je zegt net het tegenovergestelde: dat er mensen in Amsterdam juist overal over mekkeren en zeuren en uh, cynisch over zijn. Um, nu wat zeg je ik, het tegenover dezelfde. Maar wat, wat ik zeg is dat veel uh, linkse politici... vaak de neiging hebben om te willen mekkeren... en te zeuren en over te zijn. Ja. Mijn idee is dat de VVD... absoluut niet die trend in mee moet gaan. Juist omdat de kiezer... en dan met name de VVD-kiezer... veel meer een optimistisch geluid wil horen. En ook veel positiever ja. in het leven ja, de, staat. Ja, ja, waar we net over hadden... Ja, het glas uh, is half vol uh, gehouden. Ja, en, en, en kijk... Uh, Kijk, ikzelf ik ben, ben het daar weer, weer, weer niet mee eens. Maar ik denk wel inderdaad dat wat je zegt, dat, dat, inderdaad dat je daar de VVD-kiezer mee aanspreekt met optimisten. Daar, daar ben ik het weer. Ik denk dat het wel het, het, het geval is. De vraag is ook alleen, want je ziet namelijk ook, dus ook dat die handreiking ook naar andere, naar andere partijen ook wordt gedaan. Van goh, ga je dan ook wel weer niet, en dat is ook waar we het ook net ook al hadden, ga je niet, heeft de VVD nog wel het echte VVD-geluid op inzien? Op dit moment ook in dit document. Dan denk je wel van nou, we maken wel heel veel concessies en we, we zijn het wel aan het verliezen. Tot, tot op zekere hoogte is politiek natuurlijk ook concessies durven doen en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Nee, maar dit gaat wel over de standpuntbepaling. Dus dit gaat nog niet over, over de onderhandelingen. Ja, maar ik denk dat uh, je, moet, je moet natuurlijk je politici met een realistisch uh, standpunt de onderhandeling insturen. Ja, ja. Anders krijgen we hetzelfde als wat we zagen bij Jesse Klaver die aan de onderhandelingstafel zat. Die op een gegeven ogenblik nou ja, gewoon zei van nee, uh, ik kan niet verder dan dit. Ja, ja. Um, wat wij we echt wel gemerkt hebben, en ik, nogmaals, is dat het VVD-geluid heel erg hierin zit. Uiteindelijk gaat het om veiligheid, het gaat om lagere lasten, het gaat om een lagere schuld, ja. het gaat om een kleinere overheid, het gaat om meer mobiliteit. Ja, ik denk, en ik weet zeker dat we natuurlijk de komende tijd, uh, zullen we de echte betrokken VVD'er, ja. die zullen op een, horen op een kritisch geluid. Ja. Maar dat is niet slecht. Dat is precies wat je wil hebben in een democratie. Juist dat die mensen ook gewoon zeggen van joh, uh, houd niet alleen bij de partijprogramma, commissie. Maar laat ons ook gewoon vertellen wat wij belangrijk vinden. Nou, en ik heb het vermoeden uh, dat ook zeker naar die geluiden uh, geluisterd gaat worden. En mocht het op één punt toch nog te links zijn, dan gaat het ongetwijfeld goed naar rechts getrokken worden. En, uh, ik vind dat wat dat betreft, dan mag nog wel even goed gekeken worden naar uh, punt 10 onderwijs. Um, daar hebben wij het nog wel even goed, Wim en ik, vergeleken ja. met 2014. Wim, Wim pakt het er even bij. Ja, ik pak het er in de tussentijd ook even bij wat mij ja. namelijk opviel. Dat is was... een enorme verandering in de taal. Uh, namelijk in, in, in de taal. De taal. Uh, terwijl vergeet ook niet dat we bijvoorbeeld ook de... Uh, hè, natuurlijk ook in 2015 hadden we natuurlijk ook de maaghuisbezetting. Daar ja. ben ik uh, persoonlijk zelf ook kritisch ook in het parool ook over geweest. Dus, dus ja. ik, uh, en wat, wat mij dan ook op, opvalt, is ook dat, dat hier, hier zie je ziet duidelijk: hier, ik lees het ook even, even aan je voor. Mensen kunnen ook nog het verkiezingsprogramma van 2014 ook nog downloaden je uh, ziet je duidelijk taal, hier, ik lees het letterlijk voor hier het Amsterdamse basisonderwijs is onvoldoende, het Amsterdamse voortgezet onderwijs is onvoldoende, het Amsterdamse beroepsonderwijs is onvoldoende, de Amsterdamse universiteit een onvoldoende. Nou ah ja, dat zijn allemaal punten waar ik het persoonlijk uh, niet ook alleen 100, maar ook zelfs 200% mee eens ben. Het gaat over het programma van 2014, maar als ik het programma van... 2018 erbij pakt, dan zie je eigenlijk dat er een heel, dat in ieder geval die, die goede toon uit 2014 dat die op het gebied van onderwijs dat ik eigenlijk een veel gematigdere toon ook zie ja. Want wat, wat missen we? We missen heel erg die nadruk op uh, die, die bovenlaag willen cultiveren, dat die, die die excellentie willen cultiveren dat op niveau willen houden uh, dat missen we hier we zien hier veel meer uh, die, de nivelleringskant van het onderwijs Um, het woord universiteit staat in geen enkel dikgedrukt woord. Geen enkel kopje wordt het benadrukt. Terwijl we dus wel... Ik kan het woord ook überhaupt niet vinden. Ja, nee, dat, dat heeft al... te, te maken met dat de universiteit... Dat is helaas geen gemeentebeleid meer. Vroeger heette de universiteit van Amsterdam het de gemeenteuniversiteit. Uh, het gaat tegenwoordig via het OCW. Dus Amsterdam kan daar veel van vinden. Maar dat is niet meer uh, binnen het domein van de, okay. van de gemeente. Okay. Um, wat je wel ziet, en dit is iets, dit zijn weer typisch Amsterdamse dingen die hier heel erg leven. Uh, dat is uh, de vrije schoolkeuze, dat is het excellente scholen en dat is het postcodebeleid. Nou, daar moet je Amsterdammer voor zijn om te weten wat het belangrijk was. Dat is echt een soort van strijd geweest uh, de afgelopen jaren. Uh, uh, kan je bijvoorbeeld tegen de deel van ouders in, kinderen op andere scholen zetten omdat het beter zou zijn voor de uh, integratie. Hè? Ja. De zogenaamde gemengde scholen. Nou, daarvan heeft de VVD gewoon gelukkig heel erg goed gezegd. Van, nee, dat willen we niet. Uh, dat willen we echt niet. We moeten het aan de ouders zelf overlaten. Wat ik heel interessant uh, vind van wat jij net zei. En Dat is denk ik de, het grote verschil tussen het uh, programma van vier jaar geleden. Dat op sommige punten inderdaad cynischer was. En negatiever was. Ja, dat, dat merk je nu. heel erg. Merk je dat heel erg. merk je heel erg hieruit. En ik vind, het eigenlijk, ik vind dit, eigenlijk deze, meer, deze positieve toon, ja. vind ik veel meer passen ook bij de boodschap die uh, eigenlijk... Uh, de hebt. algemene... Uh, ja, kijk, het in is wel ook bij de algemene boodschap, maar en dat, dat, ik denk dat we wel degelijk ook op onderwijs hier, uh, dat er toch ook wel wat dingen ook, natuurlijk ook op aan te merken zijn. Ja, maar ik, ik denk, nogmaals, ik denk dat de VVD-kiezer en ik denk dat veel Amsterdammers, uh, die vinden inderdaad onderwerpen als een vrije schoolkeuze van onzinnig belang. Maar die weten ook gewoon dat Amsterdam misschien wel de top van de, van de scholing in huis heeft. Dus om daar negatief over te gaan doen, dat komt ook niet geloofwaardig. Uh, zou nu niet geloofwaardig overkomen. Ja. ja. ja uhm, ik denk dat we bij deze wel. Uh, ja, volgens mij hebben we inderdaad anders hebben we nu wel. Uh, uh, een belangrijke zaken hebben we, wel, ja, uh, hebben we, hebben we behandeld. Zijn er zijn misschien nog verder nog dingen die jij uh, louder van jij zegt van nou. Uh, uh, Wim Dier, die hebben we niet behandeld. Die, maar daar wil ik toch nog even nog een extra opmerking over maken? Of, of denk je vanuit. Nee, ik, dat ik vond het. Ja, uh, uh, we, uh, uh, we hebben net even heel kort door, uh, door ja. het heen gekeken. En natuurlijk, ik, uh, mij gaat gemeentebeleid uh, me aan het hart. Ik weet er ook wel wat van. Ja. En daarom sta ik uh, hier. Misschien ook wel positiever had je iemand van het forum hier neergezet. Ja, dat was inderdaad een stuk negatiever geweest, zeg ik. Om uh, het al denk ik, en dat wil ik wel meer in het algemeen zeggen. Um, gemeenteraadsverkiezingen zijn een beetje het ondergeschoven kindje in de Nederlandse politiek. Inks, inks, mensen ja. begrijpen, naar mijn mening, nog iets te weinig van hoe belangrijk het is... Ja, ja, ja. ...dat mensen gewoon massaal komen opdagen, gaan stemmen en gaan ja, stemmen op de ja, partij die aan ja. hun hart zit. Ja, het, het is ook wel, dat mag ook wel gezegd, zeker zo'n grote stad als Amsterdam. Dat zijn de laboratoria voor, voor uh, nieuw beleid. Dat is gewoon waar de, waar de dingen gebeuren op dat, op dat kleine niveau. Het, uh, het, het wordt wel eens gezegd dat het politiek is met een kleine p, maar ook onze wethouders in Amsterdam zullen ooit eens minister worden. Ja, onze kindje. raadsleden zullen kamerleden worden. Uh, ja, en dat zou zomaar als we toch uh, het forum hebben. Yeah. Ja, ja, ja, ja, ja kijk, maar, kijk maar naar Wiebes, degene die het uh, programma vier jaar geleden, uh, het, voorjaar, het voorwoord daar ook van schreef. ziet. Nee, maar ja, maar dus, die is er nog tot grote hoogte stegen ja, Dus uh, uh, inderdaad, ja, onderschat, onderschat de gemeenteraadsverkiezingen vooral niet. En ga alsjeblieft stemmen op basis van wat je belangrijk vindt in je gemeente. En niet op basis van wat je belangrijk vindt wat er nu gebeurt in de politiek in Den Haag. Ja, dat, uh, dat lijkt me in ieder geval, uh, ik ben daar helemaal, helemaal persoonlijk mee eens. Dat lijkt me ook een mooie, mooie afsluiting in yes. deze. Laten we uh, nog benadrukken. Dit is vooral... vooral benadrukken. Dit is uh, ja. echt nog een concept natuurlijk. Dus er kunnen ook nog... mochten jullie inderdaad ook in de podcast... nog gekke dingen hebben gehoord... er kunnen, er kunnen nog amendementen in worden. Er uh, kunnen uh, nog zeker amendementen uh, ingebracht worden. En zoals ik ook al zei... ik verwacht ook dat de echte betrokken leden... Ja, dat dat is, option, uh, die gaan dat zeker doen. Ja. En dat is ook echt iets waardevols. Ja, dat is echt schitterend dat, uh, dat het gebeurt. Yes. Ja, helemaal, helemaal goed. Nou, laat ik dus je bij deze heel erg hartelijk ook willen nou, bedanken. Bedankt, ja, ja dank je. Uh, nou ja, ook voor de, voor de luisteraars ook, um, uh, ja, uh, vergeet ons inderdaad ook vooral ook nog niet inderdaad ook deze uitzending ook weer gewoon door te sturen, te liken, te... Laten weten wat je ja. er zelf van vindt. En uh, mochten er inderdaad ook nog gekke dingen ook, jullie ook nog zijn opgevallen, uh, doe het vooral ook in de commentbox. Laat even, laat even een berichtje achter, dan, uh, dan lezen we dat ook gelijk op even door. het Yes. Leuk voor het luisteren en tot de volgende aflevering. <middels>